En die zee die drinkt mijn tante, die die wagen de te laten varen voor de oog. Ja, die zeeën is voor mijn tante, in de zure, larmoyante, ouwe, vrijster, levensgroot. Als mijn tante uit haar tante op ledikantjes opgestaan, trekte ze eerst een negligeentje over haar geraamte aan. Met ter paas ongewassen, elke krul het papillon, gaat ze dan met grote passen, linea en naar de pot, naar de zeekop, Wel begrepen, waarvan gisteravond laat nog een restje vierde trektel op Morkades ligt. En mijn tante slurpt een koppie en dat doet mijn tante goed. Beter dan het ten eerste proffie, ongewoon te drinker doet. Dan gaat tante zich verkleden, snel de poes om met er Dan gaat tante naar beneden en daar drinkt mijn tante thee. Bij de met de... Zoet de koek bovenop, drinkt de tante dan de deed, de derde, vierde en vijfde kop. Later bij het komkies wassen, brengt de tante nog een bij. Als die thee maar weg te gooien, dat verkwisterij blijft zij. Als de thee is afgeschonken en geen kleur of geur meer hebt, dan gebruikt ze nog de blaren voor het worstelen van het kartet. En zee van tafel, want de pot die komt er aan. Grootpapa komt uit een kamer die geen zee verdragen kan. Maar dit middag, zo na drieën, gaat het stoppen in Europa stop. Ik drink de thee goed op de knieën, en dat noemde er vijf klok. En dit avond na het eten, nauwelijks is de avond. Oom is mijn tante neergezeten achter het theeblad op haar troon. En dan komen de vriendinnen, lieve troep en lieve thee. Eén voor één de kamer binnen, drinken met mijn tante thee. En de thee die met haar geeft. Het oude vrijstere haar verrekt Het is het eenie door Starino, Door haar